De Papendrechtse brug in de N3 tussen Papendrecht en Dordrecht is vanaf juli volgend jaar ruim negen maanden dicht. Dat is vanwege een grote renovatie. De verwachting is dat dat veel hinder oplevert voor weggebruikers en de scheepvaart. Het verkeer op de weg moet maanden omrijden. Volgens Rijkswaterstaat duurt de reis daardoor bijna een uur langer. Patiënten in het Jeroen Bosziekenhuis in Den Bosch... kunnen vanaf nu hun huisdier op bezoek krijgen. Volgens de initiatiefnemer en oud-cardioloog... is dat goed voor het herstel van patiënten. Volgens hem zorgen de dieren voor een lagere bloeddruk en minder stress. Alle soorten huisdieren zijn in principe welkom... in de knuffelkamer van het ziekenhuis. De arts bepaalt uiteindelijk wie in aanmerking komt voor zo'n bezoek. Het weer. Vannacht valt er zo nu en dan regen. Het koelt af naar een graad of elf. Morgen begint opnieuw regenachtig, maar in de middag is het tijdelijk droger. En laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.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 Welkom bij Play It Loud Underground. Twee uur. Mijn naam is nog steeds Men van Rode en nog steeds links van mij, rechts van jullie, via de webcam. Marcel van Kuik. Yes. Welkom bij Twee Uur. Wat ja. fijn dat je nog steeds luistert. Laten we het hopen. Ja, inderdaad. <laughs> dat is niet afgesproken. Laat alles even weten ook dat je luistert ja. via de... Vinden we leuk. Via, de, of via de, de Facebookpagina die we al genoemd hebben. Ja, precies. De Play It Loud. At, At ZFM Zandvoort. Of de Instagram, play it loud underscore, underscore, underground, ZFM. Ja. Yeah. En laat het ook even weten als je een verzoekje wilt indienen... van een lekkere death of black metal plaat. Wij zijn voor alles in. Exactly. And if you don't understand what we just said, uh, that's correct. Because this uh, <laughs> show is formerly of no, more, like, mostly in Dutch. And uh, like 90%. Because yeah. maybe that's because we're from Holland. The Netherlands, yes. sorry, not Holland. Yeah, we're from Holland, because yeah. we live in the Noord-Holland. Ja, yeah, yeah. Noord-Holland. So yeah. we're from Holland. Yeah. We, we can, can say that, but, but if you live in... Nah, the country is the Netherlands. Yeah. Yes. Um, back to business. Back to business. Yeah. Wat hebben we dit tweede uur? Wat hebben we allemaal tweede uur? we hebben straks het dertiende nummer, onze klassieker. Absoluut. Ja, die komt We hebben een, een, een Dark Knight Nocturne nummer... wat niet op Spotify te vinden is. Ja. Dus Just. echt van de cd. Die moet je dus echt Bij, op de radio ja, luisteren. Bij ons vanavond. Yes. Of je moet de cd zelf kopen. Ja. Ik heb hem ook. Uh, ik niet. Niet? Nee. Oh. nee. Lachelijk. Ja, zeker. <laughs> eh, er komt nog, Venom komt nog voorbij. Een mooi, mooi lang nummer van Limbonic Art. Oh, right. Daar sluiten we mee af, geloof ik. Dat, dat staat als afsluiting. Dat is de bedoeling, ja. Death komt er ook nog aan. Wat niet doorgegeven was. Nee, klopt. Het stond niet op de promo. Dat ja, niet op de promo. Goeie, Ben. <laughs> Oei. Maar ja, Tim ah, ja. Peel, Of nee, er was toch weer, uh, Dark Throne stond er ook dat niet er op. stond er ook niet op. Nee, en die nee. gaan we zo direct horen. Dat is de klassieke... Maar nu... Maar eerst... Funeral Mist. Yes. -t. yes -t. Ja. Uh, meneer Rosten... Uh, Doet het weer allemaal heel goed. Ja. Dit laatste allemaal is alweer op zich een tijdje geleden. Dus ja. ik hoop dat hij met wat nieuws komt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook Marduk. Hij heeft van alles. Ja. En uh, ja. Lars ja. Brunnesen is de drummer natuurlijk. Ja. Die kennen we van. Het interview... Juist met ja, met het ons? Ja. die hebben wij geïnterviewd. Ja, zeker. We hebben Dat we best was... wel wat goede naam al. Wel wel al leuk aan, ja, ja, en de, de grootste naam laat het afweten. Ja. Nou, ja, misschien wel uh, de zanger van funeral. Wie? Je weet het niet. Weet. Ik maar... zou me tijdens het schaken even. Ja. Maar. ik we meten. Gulled. Ja. <laughs> Hooks hoog. of hunger. Right. Yeah. Je Funeral Mist met Hooks of Hunger van het laatste album, dayform. form Ja, die man doet eigenlijk alles zelf, behalve de drums. Oké. Okay. Dat ja, doet ja, Lars. Dat doet Lars. Dat ja. doet Lars. Ja. Nummer 13. Ja, dan zijn we aangekomen. Zijn we, we aangekomen. Komdier. Ja, en wat is er met de nummer 13? Met Nummer 13 is het altijd een beetje een klassiekertje. Ja. En deze, het was denk ik een van mijn eerste black metal cd's. En ik heb ja. hem nog gekocht in de Croyéstraat. Had je dan toch nog een CD-zaak in Haarlem? Croyé, zat er niet de music store daar toen? Dat was niet, het was een heel, heel apart. apart, apart andere, staat, ja. Ja. Ik okay. weet niet of het de music store was. Die zat daar ook, maar ik dat kan. Was dit begin gaan. naar de linkerkant? Dat weet ik wel. Ja. Yeah. En ik denk niet dat de. met de music store Darkthrone? Weet ik niet. Weet ik ik niet. Oh, ook. heb ik het afgeklapt? Oh shit. Ik heb dat het heb ook nou gedaan. gedaan. Ja, Darkthrone, ja. Dark ja. ja. Dat was een van mijn allereerste. Black metal CD's en uh, dan heb ik het over de CD Under a day, Funeral Moon en ja, dan wordt het klassieker. Hè? Wordt ook het nummer Under a Funeral Moon is het geworden. Ja. Dat ja. ze allemaal kunnen draaien, maar uh, ja. is die geworden? Geen tijd voor... Tenminste, jij draait ze, ik. Ja, nee, ik draai ze. Kom dus aan eigenlijk. Ja, ik doe precies. helemaal niks. Ik, uh, jij bepaalt de muziek. Hè? En ik ik bepaalt. Maar jij, uh, precies. Jij, jij kan ook wel overrulen. en ik daar. ja, dat ja dat Soms wel. Doe nummer 7, kan ja, mij het schelen. Oh, Blikken over met je Under of ja. nee, nee, hier. Under of Your Yeah. Dat was hij afgelopen? Dat was je afgelopen. Je hoorde Dressed in Blood van Divian. Dat was yeah. ook een beetje vandaag, Dressed in Blood. Ja. Daar gaan we het maar niet over hebben. <laughs> Wat Heb hebben Divian en Funeral Mist gemeen? Nou, uh, qua muziek weinig. Ja. Maar alle, alle twee zanger van Marduk, Mist ah, ja. van Funeral Mist, is nog steeds ja. de zanger. En van Divian was Allegiant. En die was de zanger. En in 2000, Dit kwam van het 2008 uh, Afkomende, af, afkomende album. Afkomstige album, ja. Afkomstige album. <laughs> ja. Nine Winked Serpent 2008. Toen kwam in 2009 Gatti de Elvedes uit. Oh ja. Tweede album. En toen was er nooit meer wat van nee. gehoord. Echt, hè? Een soort van een Dat is ja. 16 jaar geleden. Ja, ja toen dag. ging hij ja, ging bij de, de bandido's, geloof ik. Ah, okay. Toen zat hij in één keer in de gevangenis. En ja. volgens mij is hij vrij. Het was hij zelf een bandido? Ja, <laughs> ja absoluut. Maar <laughs> ja. Uh, qua muziek, nee. Nee, zeker niet. Zeker. Geen idee. Wie weet ooit. Ja, je weet het niet. Uh. We kunnen wel een Metal quiz gaan organiseren. Nou, inderdaad. Nou? Ja, met linkjes en doen. Dat lijkt me ook wel lach. Mm, ja, dan moet ja. ik eerst... Dus, ja... We hebben nog zoveel ideeën, want ik loop ook al met het idee om uh, ja een uh, heel programma te wijden aan de Nederlandse idee, uh, yeah. Death and black metal scene. En uh, oh ja, yeah, yeah. well, uh, uh, yeah. als je een interview wil, geïnterviewd wil worden als band. Ja. Yeah. If yeah. you want an interview, or if you're a band that say, hey, I want to be on the radio and uh, I want to promote my album. Yeah, we like if if you're under, under underground, we don't care. Just, as long as you're black or death metal. We, be, we hebben wel uh, leuke interviews gehad. Ja, zeker. Absoluut. Ik, ja. Met ja, alpake, uit Stormfront uit Noorwegen. Stormfront, Hild. Gaat misschien met een heel o. Oh, wie weet. Oh, oké. Spannend, eh, ja. ja. spannend. En hebben we gehad. Van Funeral Mist en Hild. Hild hebben we raad. heel vaak gedraaid, Hild. Ja, Dit keer ook. niet? Hoor. Nee, vanavond niet. Geen Hield. Nee, Vorige Hield. maand wel, geloof ik. Vorige maand, ja. Hild. Hild. Ben van de Hilt. Ja, en dan ik zie hem Noctis. Ik zie, We hebben divo gehad uh, van divo, uh, van Martik. De producer, ja. Bijna nooit interviews gegeven. Nee, of eigenlijk ja, nooit. Een uitzondering en, maakte, dat vond ik ja. wel echt uh, heel vet. Dus en die ja. uit Amerika een aantal. Uh, uit Amerika inderdaad. Ja. Klopt. Ja. Mystery Machine. Mystery Machine en. Was er nog eentje? Ja. En, uh, ja, hoe heet die ook alweer? Oeh, oeh, nou, nou ja, hij luistert waarschijnlijk toch niet. Maar, <laughs> die luistert toch niet, nee. Maar <laughs> daar komen we uh, nog op. Zin, was het. Oh ja, Sin. Ja, STN ja, en Djeun. Uh, ja, uh, ja en... Yeah. Ja, ja, ja, Devil. Die uh, naam. Ja. Devil. Nou, ik kom er ook niet meer op. Heel gaaf. Het shirt shit opgestuurd, de cd's opgestuurd. En ik kom niet op de naam van de cd. Oh, fantastisch. Dan ben ik toch dankbaar. Maar heb je dus een band, mag het Nederlands zijn. Or international, if you have a band and you want to promote your album... Please contact us. And via ...arrange... Play it loud. Zandvoort. En de Instagram. Play it loud. Underscore it, yes. underscore underground. ZFM. More than welcome. En voor de rest gaat het hier helemaal niet. Goud is aan toe. Nee, is alles nee, zeker in niet. Puntjes <laughs> uitgedacht. Dat <laughs> ja. weet je precies. Ja, <laughs> gaat Alles goed. Alles uh, goed vanavond. Ja. ja volgende nummer. En we, zoals we al vaker hebben gezegd, wij doen alles hier via cd'tjes. Ja, en inderdaad. dat is soms leuk. Want het uh, uh, volgende niet is niet op Spotify te vinden. Kijk. Haha. Leuk. De ja. Darknet Nocturne Slaughterground. Heb niet al hun CD's op Spotify staan? Uh, vooral deze niet. Dit is de aller, allereerste. Eigenlijk was dit een demo. Ja. En het is dan weer opnieuw uitgebracht en gereleased. En. Uh, Mooi uh, boekwerkje bij. Mooi boekwerkje ja, erbij, zeker. inderdaad. Absoluut, dat is ook leuk. Dat heb je Spotify. Nee, nee, heb Je geen klopt. leuk boekwerkje. nee. Kan je niet de handtekening op laten zetten van de nee, band. Wat ik wel dat. heb. Ja. Met stift wat je uit kon vegen. Dus ik moest er heel voorzichtig zijn Of hoe heet dat? White, whiteboard stift. Ja, een marker mee. of zo. Of een, ja, white. Dus ik moest... Oh, je hebt het nou in mij. Dus het was... Ja. Maar het is Spannend. opgedroogd al die jaren. Dus uh, goed. Op. Maar ik ga niet proberen te vegen. Nee. Uh, niet het doet zes manieren, dus... Uh, wij beginnen nog wel eens maar, we maar, maar gaan gaan aan Iris. In starten. het met sal Lekker, Donald ja. Om 12 uur moet het draaien, midnight. Ja, maar ja, eigenlijk wel, maar zo uh, laat zitten we niet. Nee, we zitten om elf 11 uur. Ja, jammer. Dus uh, midnight in de evening, Maar ja, is, zo heet dat nu maar niet. Het was violence on violence. Eerst hadden we Dark Dark slot Dark dar met Zaldur van vijf minuten nog wat en nu lekker twee minuutjes midnight. Lekker, lekker. Korbaar. krachtig. Ja, precies. Houden we van. We hebben er nog een uh, viertal als we het redden. Jawel, toch? Jawel, maar we hebben ook nog een concertagenda. En we kunnen er eens skippen, want die stond toch niet op de lijst. Dus okay. uh, scheelt weer 2 minuten 22. Oké, okay, oh, die van Nepomwet. Shit. Ja, oh, nee. ja. ja. ja. Ah, nou, dat is toch niet te verheugen. Nee. Ja. Nou, je weet het misschien, Barney wel. Oei. Ja. Uh, gaan <laughs> Doe we gaan het die nou ving. seconden. Ja. ja, die gaan ook met, met Clipper bij, hè? Ja, precies. <laughs> uh, Door. Deze band heb ik ook nog gaan enkele keer gedraaid. Nee. Chaos Invocation. Ik heb nog nooit van. Uit Duitsland? Ja, uh, yeah. Black Metal Bands Ze hebben een nieuw album uh, Wherever We Roam. En dit is het nummer Klinkt This kent. World Wants Us Death. Alright. Gezellig. Altijd leuk. Ja, yeah. yeah. Nou, komt ie. <muches> Face the talk scene Felt the devil And the flesh between The play is where There's any road inside. Serenity, matter And iron Acrimony, pride Penitent, routine death, the devil And the flesh between steeds ruzie? Ja, nog steeds. ruzie. Nog steeds ruzie met, uh, speiler, jongen. met, met, met de de werkelijk ja. Ja. ja. Hij leest mijn uh, jingle cd'tje niet, dus. beetje jammer. Ik, ik kan wel even een jingle zingen. Wee, wee, wee, De concertagenda. De concertagenda. Nou, oor, Mart, allemaal, op, om, kijk, ook. Ja? Ja hoor, ben oh, Kijk, of je het beter Maar Deze doet hij het wel, maar die rechter, dat is af en toe drama. Hmm. Maar goed, als hij het maar doet, en hij leest jouw originele cd'tjes, gelukkig. Kijk, dus dat, daar gaat het om. <tomt> Dus. kopietjes Wil je nog iets over venom weten of vind je het wel goed? Nee, het is goed, zo, ik ben er klaar voor. Ha, dan, uh, We hebben straks er nog een lange afsluiter uh, dus de uh, invloedrijke metal band uit Engeland. Nou, en oh, ja, mag hoor. Nee. Het <laughs> was in ieder geval de voorloper van de black metal. Precies. Yeah. En meerdere. Uh, ja. Huh? Wat? De concertagenda. De concertagenda komt eraan. De Play It Loud concertagenda. In 2024 rockband Arena de 30e verjaardag van debuutalbum Songs from the Lions Cage. De band gaat een tour doen door Engeland en Europa, met op 28 mei een concert in het te Hengelo. De tickets zijn nog verkrijgbaar voor 33 euro in de voorverkoop en aan de deur kost het je 36 euro. Die avond openen de deur om half acht en de aanvang is om half negen. Het Australische Wayside put inspiratie uit indie emo pup, pop punk en 90s rock en vertaalt dit naar energieke nummers met een Waar Blanket uit het Engelse Blackpool vindt langzaam hun weg in de internationale muziekscene... met hun blend van post-rock, shoegaze en cinematische soundscapes op woensdag 28 mei. Uh, staan, ze, staan deze bands als co-headliners op de stage 3 in het patronaat. Dan ben jij erbij. De tickets kosten 18 euro. De deuren openen om half acht die avond. En aanvang is om 8 uur. Dan, spelen ze dus, uh, dan speelt Blinket. En uh, diezelfde avond... Oh nee, de volgende avond, sorry. Dan uh, kun je heavy metal zanger Blaze Bailey live zien. Uh, die komt terug naar Friesland om uh, Iduna weer op uh, zijn grondvesten te doen schudden. Bereid je voor een krankzinnige en energieke heavy metal show... Waarin Lees 25 jaar Silicon Messiah viert. Zijn nieuwe album Circle of Stone presenteert. En natuurlijk zijn klassieke Iron Maiden song speelt. Mee als support komt prima. Prima is een talentvolle hardrock-band uit het zuidoosten van Engeland. De tickets in de voorverkoop kosten je 22,50 euro aan de deur. Uh, 25 euro. deuren openen die avond om 7 uur. En de aanvang is om kwart voor acht en dan speelt Prima. Uh, clips Heavy presents een lekker avondje vol Nederlandse deathcore... en beatdown hardcore bands op 31 mei in de Willemaine in Arnhem. Dankzij Changing Tides, A Knife Under Maria's Altar, Out of the Blue en Deep Root... Tickets in de pre-sale kost je 16,21 euro. Om precies te zijn. De deur open die avond om 7 uur en de aanvang is om half 8. Dan heb je een lekker avondje deathcore als je daarvan houdt. En diezelfde avond kun je ook nog naar de Schotse progressieve metal band Doon. En die is natuurlijk door de science fiction en fantasy invloeden merkbaar geïnspireerd door Frank Herbert's meesterwerk doen. De band brak door met hun eerste album, Assurance Waarmee ze tours stelden in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de VS. Met bands als I Hate God, Elder, High on Fire en Inter Arma. Hun tweede album Itemen Enka, als ik het goed uitspreek. kritieken. Belandde op jaarlijsten. En won Best Metal Act bij de Scottish Alternative Music Awards. De groei zet zich voort, want zich. Van sinds het derde album Voidkind trekt de band volle zalen met eigen headline tours. Hoog tijd voor een show in Nederland dus. Ben jij erbij? Als support komt de experimentele post-metal band Pijn uit Manchester mee en dit alles speelt zich af in patronaat uiteraard. Tickets kosten 23,50 euro. De deur openen die avond om half acht en de aanvang is om acht uur. Helaas het Graveland Festival, we al eerder gezegd, gaat niet door, maar niet getreurd bij Iduna doen we er alles aan om dit grote gat te op te vullen. Op 31 mei neemt Iduna in samenwerking met Black Horizons Underground Productions, een fantastische metalband van de voormalige Graveland-line-up over. Incantation, de tweede band van de avond, komt uit Nokia, in Finland, en van de telefoon, ja. Convulse, Deadspeak maakt de line-up compleet. Deathspeak bracht hun fenomenale debuutplaat 'Plagues of Sulfur Bound in 2024 uit. Tickets kosten in de voorverkoop 20 euro, aan de deur 22,50 euro. De deur openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. En, dan kijken, we iets dichter bij dan Drachten, maar iets langer wachten, dan kun je Blake. Bailey en Prima live aan het werk zien op 1 juni in Musicon Den Haag. Je kunt hem ook ontmoeten dankzij een meet and greet en kost niets extra's. Dus wil je hem ontmoeten, dan kan dat tussen 3 uur en 4 uur. De tickets en de voorverkoop kosten 25 euro. Deuren aan de deur kost hij 30 euro. Deur open om 3 uur middags. De aanvang is om 4 uur dan speelt Prima. En tot slot, Mick Jagger ontdekte deze band... en produceerde in 1988 twee nummers op hun eerste album, Vivid... wat bijdroeg aan de doorbraak van Living Color. De zwarte rockband uit New York City scoorde eind jaren 80 en begin jaren 90... een paar hits met Glamour Boys, Love Rares', It's Ugly Head en Solace of You... Ik heb het natuurlijk over Living Color en die treedt op in de filter Haarlem. Tickets kosten in de zaal als je daar wil gaan staan. dus een staanconcert 42 euro en een balkon kost je 47 euro. Deur openen die avond om 7 uur en afvang is om 8 uur. Ga door naar het laatste nummer, want geen tijd te verliezen. Nee. Het laatste nummer is van. Nee. Het Moon in Scorpio. Het heet niet de band, maar zo heet het nummer van Limbonic, Limbonic Art. Art. Yes. Bedankt jullie weer allemaal ja. voor het luisteren. Dat ja, was weer voor vanavond lang nummertje nu. Uh, Precies. Dus, Kunnen jullie lekker... Uh, ja, maar dat. Ja. Kunnen jullie lekker doen. Yes. Doe maar, zet maar. hem alvast aan. En dan, uh, Ik dan sluiten we af. Ja, daar komt hij al. Maar. Heel erg bedankt voor het luisteren, iedereen weer. Precies. Tot volgende maand tot voor volgende Ben. volgende maand voor mij. En, uh, volgende week voor Tot jou. volgende week voor mij. Brand new met een uh, mei-overzicht. Luisteren dus. Komt weer een hoop lekkers voorbij. Bye-bye. Bye-bye. Slaap lekker. Doei.